hier in een boekraad met het NOS Journaal. PostNL zegt dat het bedrijf geen signalen heeft ontvangen over een onderzoek van de Belgische Belastingdienst naar fraude door onderaannemers die pakketjes bezorgen. Het Belgische zakenblad De Tijd schreef vandaag dat voor bijna 12 miljoen aan belastingvorderingen is opgelegd. PostNL heeft hierover naar eigen zeggen niets van de Belgische Belastingdienst gehoord en ook niet van de ondernemers. Als blijkt dat een partij zich niet aan de wet en regels houdt, dan wordt de samenwerking opgezegd, stelt PostNL. Hulpverleners zijn bezorgd over het toegenomen drugsgebruik onder jongeren, meldt Nieuwsuur. Ze vrezen dat vooral de kwetsbare jongeren verslaafd kunnen raken. Ook zien de hulpverleners dat jongeren drugs niet meer voor de lol gebruiken, maar om verveling, eenzaamheid en depressieve gevoelens te verdrijven. Door corona zijn school en werk voor veel jongeren weggevallen, waardoor ze structuur missen. Om hun problemen te vergeten gaan sommigen drugs gebruiken. De import van producten uit het Verenigd Koninkrijk is sinds 1 januari met 40% gedaald. Dat blijkt uit navraag bij de Nederlandse douane. De importproblemen worden veroorzaakt door Britse bedrijven en de Britse douane... ...zeggen de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel en exporteursvereniging Evo Venedex. De bedrijven hadden zich niet goed voorbereid op de grote hoeveelheid papierwerk die nodig is na de brexit... In de eredivisie heeft PSV thuis met 3-0 gewonnen van FC Twente. Malen scoorde twee keer. Zahavi maakte er één. Vitesse verloor met 1-0 bij Herenveen en ziet het gat met PSV oplopen naar vier punten. Hier op de middag won AZ met 1-0 bij FC Emmen. En speelden PEC Zwolle en RKC Waalwijk gelijk. In Zwolle werd het 1-1. Het weer. In delen van het oosten van het land valt sneeuw. In de loop van de avond en nacht verspreidt een groter sneeuwgebied zich over het land. Morgen sneeuwt het de hele dag. En Vriest het een graad of 4. Maar door de harde oostenwind kan het nog veel kouder aanvoelen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Door binnen te blijven houden we corona buiten. Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl slash avondklok. Of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Deze is ook in 2021 één bezoeker per dag. En er vanaf 9 uur thuis zitten op de bank. Je mag wel je hondje uitlaten, maar daar is ook echt alles bij gezegd. Zien we hem zo voor de Nightwalk. Wij helpen je door die coronatijd heen. Op de zaterdagavond van 9 tot middernacht. Eerst, je het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk, het laatste shownieuws, de party update en de team boven het beste plaat voor de dansroep. Maar de party update, die ziet er iets anders uit. Ik, eh, ik ga je vertellen over de corona-concerten. En goed nieuws over, als je fan bent van bijvoorbeeld Lowlands. Ga ik je straks meer over vertellen. Als opening worden we trouwens Block Crown en Paul Persson. Met Ride On en On, uitnummering. Uit de jaren negentig in een nieuw jasje gestoken. Onderweg zometeen Club Social. Maar is die Newport 62 met When Love Is Over? Door het hier op CFW Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond.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 Het Little Helper. Daar voeren we Glenn Horsborg en uh, Carmina met Daigong Strong. CFM Zandt wordt de Nightwalk voor bezoekers van het meerdaagsfestival Lowlands. Zal er geen vaccinatieplicht ingesteld worden? We laten organisatie afgelopen donderdag weten... dat de Gezondheidsraad had geconstateerd... dat bedrijven bij het verleden van toegang... om een vaccinatiebewijs kunnen vragen. Dit doen we alleen als het vanuit de overheid verplicht wordt gesteld... maar daar is nu nog geen sprake van. Alderse woordvoerder van de organisatie... achter het uh, festival Lolens... dat dit jaar op 20, 21 en 22 augustus gaat plaatsvinden. Dat is dan de bedoeling. En uh, ja, ze willen pas een vaccinatieplicht in... zelfs het kabinet, de organisatie, daartoe verplicht geloven dat door het verhogen van de vaccinatiegraad in combinatie met testen een beter resultaat bereikt wordt. Namelijk een veilige omgeving voor iedereen wat binnen de anderhalve meter afstand kan worden losgelaten. Onderzoeken in andere Europese landen hebben dit ook aangetoond dus wij zien geen reden om alleen mensen die gevaccineerd zijn binnen te laten. De geruchten gingen al een tijdje dat uh, eh... He, straks. We zijn niet verplicht om zo'n uh, vaccinatie te nemen, maar maar, maar, als je op een plan bent om op vakantie te gaan met het vliegtuig, uh, uh, in het vliegtuig wordt uh, de verschillende geruchten zijn, wordt er straks geëist dat je kan aantonen dat je gevaccineerd bent. In sommige landen mag je alleen maar de grenzen over als je gevaccineerd bent. En straks gaan de geruchten rond, dat dus uh, als je in een club of naar een club toe wil gaan, dan willen ze eerst uh, je gezondheidspaspoortje zien met, uh, ja, ben je gevaccineerd? Zo niet, kom je er niet in. Dus uh, het is allemaal best wel een het spannend eh, hoe dat allemaal gaat verlopen. Maar eh, laten we hopen dat we allemaal op tijd zijn gevaccineerd. De hele wereld is straks gevaccineerd. Behalve Nederland. Want in Nederland hebben ze alleen maar problemen met eh, vaccineren. Was van tevoren al eh, gezegd. Maar nee, we, we hebben het allemaal heel goed geregeld. Allemaal. Het gaat allemaal goed komen. Nou je ziet het. Uh, <laughs> we gaan het allemaal afwachten. Zie, we hebben het antwoord. Positief. Positief blijven. De Nike Op zaterdag we met alleen de beste hits op de radio zometeen de Harshman Convention. Samen met Michael Gray. En John Pearl, maar eerst die Gasmark en uh, Ramiro met Say the Word. Door het lijkt niet op GFM's antwoord in The Nightwalk. <middels> John Burn en Michael Graham met de final. Door de Jazz Bass Extended Remix. Zie je wordt het antwoord? Misschien heb je het al gehoord. Hè? Maar uh, vorige maand zou het al plaatsvinden in januari. Maar uh, in februari gaat het dan echt gebeuren. De, de, de testconcerten en bijvoorbeeld de coronatestconcerten in de Zygodome... zullen per live concert door 1300 mensen kunnen worden bezocht. De bezoekers worden verdeeld over zogeheten uh, bubbels... Op de ene tribune zitten 250 mensen de hele tijd op een stoeltje. Op de andere tribune mogen 250 mensen tijdens het concert opstaan... en ook nog meebewegen, maar alleen voor hun eigen stoel. En achterin de zaal hebben we een VIP-tribune... van 50 mensen die vrij mogen bewegen in het VIP-gebied. En voor de tribune geldt een aparte indeling. We vullen erop. Uh... ...en op volgende van binnenkomst van links naar rechts of van beneden naar boven... ...terwijl we gewoon uh, bij een ander vak de mensen gewoon het stoeltje laten opzoeken... ...dat op hun ticket staat aangegeven. En een ander vak wordt gevuld met het uh, ...en ook worden personen uit dezelfde huishoudens bij elkaar geplaatst... ...en wordt naast hen een stoel vrijgehouden. Ja, het is, allemaal, uh, het is allemaal een testje. De overheid gaat er ook bij aanwezig zijn. En nu was het zo van, uh, ik weet niet hoe ze dat nu precies gaan doen... ...maar uh, ik geloof uh, bij, uh, bij de jaarbeurs hebben ze ook een aparte ruimte... ...en, uh, en uh, ja, nog meer locaties... En uh, daar is de bedoeling van twee keer. Uh, hoor, Guido Weijers heeft een, een optreden met uh, twee keer 250 man. En die worden vooraf moeten ze laten zien dat ze 48 uur van tevoren getest zijn. Op een coronatest, als ze natuurlijk niet gevaccineerd zijn. En daarna. Als het concert voorbij is, dan krijgen ze allemaal een sneltest om te kijken of ze het misschien opgelopen hebben. Ja, allemaal een hoop gedoe, denk je, maar ja, het, dat is misschien de enige manier dat we straks toch weer gewoon concertjes en de clubs kunnen op gaan zoeken. Want uh, ja, hè, ik zit er op de wacht, het wordt een beetje saai allemaal thuis op de bank. Maar gelukkig zijn wij er met op zaterdagavond een heleboel lekkere muziek. Wat dacht je van Laura Simeka met My House? Chase in the mix and a 411 on where the party's at. Only on CFM right now. all <laughs> of In ieder geval, hè, dat ze waarschijnlijk doorgaan en de organisatie uh, mag het allemaal voorbereiden en allemaal regelen, vergunningen, bla bla. En als het niet doorgaat, dan betaalt de overheid. Nou, we hopen gewoon dat het lekker doorgaat, hè. Die zijn tijd, voor iets is heel anders. De Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair on Streaming Want ja, de feesten die zijn er even niet. Deze week op 10. Gorgon City en Pax met Alive. En op 9. Mooi met Summer 91 op 8. Laura Davy, Ilius en Variantos met Disco Hearts. Op 7, Left Wing en Cody met If You Wanna. Op 6, Lee Paz en Farrick Dawn met The Void using Alec Mills. En op 5, Kirk Maverick, heb je het straks gehoord met Dancing 2. Op 4, Martin Heiking en Chanel met You. En op 3, Vintage Culture en Elise LeCroix. Het extra nummer 1 plaatje, It Is What It Is. Op 2 deze week, James uh, Jule Discipline met uh, Whisper Dan met James uh, Jolt. En op één deze week. Vorige week kwam die Nieuw Binnen op nummer 1. Nou ja, Nieuw Binnen niet, maar hij kwam op nummer 1. Uitgebracht op uh, 15 januari. De Martinez Brothers. Samen met Mark E. Bassie. In de Vintage Culture Extended Remix. Zo blijven ze toch nog een beetje op één. Met Let It Go. Nou heb ik vorige week voor je geraakt. Ik heb andere muziek voor je. The ZAR met House Nation. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwall. The groove. House is a feeling. And when you feel it, you will understand that house music. Met zijn global house Pipes. En straks in het derde uurtje vliegen we zoals gewoonlijk elke week weer helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië. Nou ja, de gestreamde versies dan. Met DJ Cavaskelly. Ik heb nog een plaatje te gaan. Misschien nog twee. Misschien een wolf story. Maar eerst die, die Dennis Ferreira. En Disciples en James Juhl. Ik zei er straks discipline, maar het is Disciples. We zijn met James Juhl met Whisper. Ik zeg het zo meteen. Na de break.